Het zou een 17-jarige scholier zijn. Hij en een tweede verdachte zijn opgepakt. In Windsor hebben prins Harry en Meghan Markle vanmiddag elkaar het jawoord gegeven. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in de St. George Chapel in Windsor Castle. In de kerk zaten veel beroemdheden, onder wie Oprah Winfrey, Elton John, George Clooney en David en Victoria Beckham.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 ...deze mooie klanken van de Scorpions. Is dit het begin van Entertainment For You? Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, tot 7 uur zijn we weer bij met uh, de mooiste muziek. Scorpions en Send Me an Angel. Lisa zeggen blijf erbij hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk TV-tekst en DAB, kanaaltje 5C. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Ja, ja, ja, ja. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met entertainment for you. Zo, en wat is hij dan? André Hazes en bloed, zweet en tranen.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 was het dan? Doris Dragovic en dat allemaal uit uh, Kroatië en Zoya Moja en uh, ja, zo ook uh, daarvoor Cher uh, natuurlijk met I Believe en ja, we gaan een lekker plaatje, ander plaatje draaien we gaan een beetje de rockkant op met uh, ja Europe en je kent ze vast nog wel die langharige ja, tuig <laughs> Europe en Carrie Lekkere ballad. Ja, dat was een groepje. Dus uh, ja, uh, met, de, met die langharige kerels. Hé, ja. hey, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van uh, Ellen Pearson Project. En uh, ja, even kijken hoor. Kijk, ja, ik heb hem gevonden. En Don't Answer Me. <tied> Project en Don't Answer Me. Ja, heerlijk nummer. Ja, uit de, uit de gouden oude doos. En uh, ja, we gaan lekker verder met. Uh, ja, altijd daar van Jan Smit. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Iedere avond. Dat ik slapen ga, al ben ik nog zo moe. Krijp ik even dicht naar je toe om te? Nu zijn, dan weet ik dat jij er zal zijn voor mij altijd, ik zou jou voor geen goud willen rijden. Zonder jou zou ik elke dag huilen. Want jij bent thuis onze zon, in huis die haar stralen spreidt overal. Ik zou jou Jij staat klaar, je bent altijd daar, hij je voor mij. Zo, dat was Jan, Jan Smit. En uh, ja, ik zou jou voorgeruilen, ja, uh, willen ruilen. Altijd daar. En uh, kijk hoor, ja, we hebben ook iemand aan de telefoon. En dat is Mitchell. Mitchell, een hele goede, ja, middag eigenlijk. Goedemiddag. Ja, goedemiddag nog. Hey. Ja, dat klopt Ja, hey. je, je, eigenlijk zou je uh, vandaag hier zijn, maar dat ging eventjes niet lukken. Ja, nee, dat, uh, ik uh, kwam ik helaas een uh, boeking. Uh, ja, nou hoorde, ja. Dus, uh, ja, dat kan gebeuren. He? Ik bedoel, ja, het hoort erbij. Dat is waar, wel mijn excuus natuurlijk aan jullie toe. Nee, dat is prima, joh. Hey, uh, ja nou ja, in ieder geval, we hebben je nu lekker aan de telefoon. Uh, ja, ja. Gaat ja. over jouw nieuwe single? Als ik je vraag. Als ik je vraag, ja. ja. Wat, wat, wat kan je daarover kwijt? Uh, een nieuwe zomersingel. Uh, met, ja, met, met een, met een saxofoon erin. En ja, totaal een keer wat anders. Wat, uh, wat, wat anderen doen, zeg maar. Ja. Dus het is een, beetje, een beetje Arabisch achtig. Uh, ja. Arabisch achtige sound zit erin. Ja, klopt. En dat, uh, dat viel ja. mij ook op, ja. Dat klopt. En uh, ja, hij wordt goed ontvangen. Positief allemaal. Ja. En, en uh, hoe, hoe is deze single ontstaan? Uh, heb je daar zelf uh, inbrenging in gehad? Uh, ja, heb je dat samen gedaan met uh, wie? Het is, het is lastig natuurlijk, want het is oorspronkelijk een koffer uit uh, Kroatië. Ja. En, uh, maar het is in principe alleen maar zoeken, zoeken en zoeken. En ja. dan kom, op een gegeven moment kom je wel tegen en dan, dan zeg ik hey, tegen Ron van Bokstel met tekstschrijven. Van, uh, nou ja, hier wil ik wat mee doen. Ja. En dan ja, gaat hij eigenlijk een beetje aan de slag. En dan uh, ging het natuurlijk waar van, hé hey het moet wel zomer zijn en uh, lekker vrolijk. En... Zulke dingetjes, zeg maar. Ja. ja en dat, de, dat is gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. Ja. En, uh, en nogmaals, ik ben zo trots op deze single. en uh, Ja, als ik kijk naar de andere singles ook super natuurlijk Maar uh, deze wordt goed bekeken en ook goed belu beluisterd als Spotify. Ja. En wordt overal gedraaid, zelfs op Radio NL. Ja, dan, dan, dan zeg ik dat die... Uh, ja, dan is geslaagd, hoor geslaagd, zeker. Ja, ja. ja buiten uh, andere singles inderdaad, we, we gaan los, de nacht was mooi, en hey, ja, is dit toch toch wel uh, het paradeplaatje? Ja, ja, eigenlijk wel. Ah, ja. Oké. Okay. Ah, okay. hey, en wat zijn jouw uh, toekomstplannen? Uh, nou, zeker een, uh, een album. Ja. ja. En ik hoop eigenlijk uh, dat het volgend jaar zou kunnen zijn. Uh, Mega Piraten zijn, dat staat ook wel echt... Uh, als dromen op mijn, op mijn lijstje. Oké, okay, dus je bent daar nog niet, niet uh, voor uitgenodigd, zeg maar? Nog niet, nee. nee maar uh, ik hoop dat dat wel uh, dit jaar misschien zelfs uh, nog uh, gaat gebeuren. Ja, nou ja, dat hopen we ook allemaal voor jou natuurlijk. Hey, ik bedoel, ja. Uh, ja, het zou hartstikke leuk zijn. Uiteraard, ja, dat is toch gaaf. Uh, ja, en, uh, en de ervaring natuurlijk die je dan op doet. Ja, ja, je bouwt toch weer steeds een stukje ervaring op. en ja. uh, Ik zeg altijd, alles uh, stap voor stap. En uh, ja... Ik zeg altijd alles rustig aan, weet je wel, en het komt allemaal vanzelf op je pad. en uh, De ene keer uh, bij iemand gaat het uh, supersnel en bij de andere gaat het uh, iets langzamer. Ja, nou uh, ja. Tijd. Rustig ja. aan, neem de tijd. Zo is het en uh, ja, als je er maar online hebt, dat sowieso ja. natuurlijk. Precies. En je moet ja. er wel uh, plezier in blijven houden natuurlijk, het muziek maken. En dat, uh, ja. dat is voor uh, vooraanstaande. Klopt. Hey, ehm, um, heb jij een site? Ja, nou ja, ik, we zijn er mee bezig. Ik heb de afgelopen tijd daar niet echt veel tijd voor gehad. Ja. Uh, ik hoop eigenlijk dat hij uh, zelf deze maand nog online komt te staan. Okay. En dat is www.mitchletombal.nl. Lekker makkelijk. Ja. En uh, voorlopig is het gewoon via Facebook, uh, Instagram, uh, via YouTube kan jij uh, overal uh, mij wel gaan zoeken. En uh, in contact komen met mij. Ja, gewoon eventjes uh, op Facebook uh, Mitchell Tombal in, uh, indrukken en dan uh, moet het goed komen. Uh, yeah. Dat denk ik wel, ja. Ja, nou, sowieso mag het, mag het ook natuurlijk uh, via mijn, uh, mijn link uh, op Facebook. En dan fred uh, hij, dan komt het ook allemaal te goed. Kijk, super, super. En dat uh, regelen we dan gewoon. Ja, hey, top, super. Hey, uh, sta jij nog uh, in ieder geval ergens op, uh, op een podium uh, deze zomer? Uh, ja, in de, uh, even kijken, op Vele Waren sta ik dit jaar. Uh, dat is in Heerde, bij ons in de buurt, en, uh, vier dagen lang een, uh, een feestent die daar staat. En dat bij... leg in de buurt waar? Uh, bij Harderwijk. Harderwijk, oké. Okay. Ja, en uh, daar komt uh, dit jaar Toppers van Oranje, Tino Martin, uh, Samantha Steenwijk. Uh, en zo zijn er nog veel meer. En ja, uh, ja dat mag ook gelukkig uh, tussen staan, dus dat is wel gaaf. Ja, en dat uh, is ook op je, op je Facebook te bezichten, ja, één ja. keer zoveel tijd deel ik even alle informatie inderdaad, en ze uh, uh, en, dus kunnen ook inderdaad kaarten kopen via uh, www.velewaarde.nl Ja. En dan, uh, dan moet het goed komen. Dat denk ik ook. Ah, ik denk dat we hem even gaan, uh, gaan draaien. Ja, geweldig, nee, super. Ja? En dan uh, ja, wens wel. ik jou in ieder geval nog uh, veel succes vanavond. avond. Dankjewel, en jullie uh, een en... goed weekend. Ja, jullie ook. En, uh, Dankjewel. Natuurlijk uh, hoop ik je de volgende keer gewoon hier te zien. Uiteraard, daar ga ik zeker mijn best voor doen. Is goed, Mitchell. Hey. Okay, hoi. Oké, Groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Mitchell Tombol, en als ik je vraag. Zo staan, en je ontwijkt mijn blik, maar toch kijk jij me aan o, Waar kom jij vandaan, Dit moet de hemel zijn Ik kan je niet verstaan, je komt wat dichterbij Langzaam op jij naar mij Als ik je vraag, jij met me mee Laat jou de wereld zien, ook al weet ik nu niet wie jij bent Alles in mij, dat wil jou houden Doe je lach, doe je ogen, doe je mond, in mijn hoofd, in mijn droom, daar op jou dagen rond En oh, vondacht wil ik van jou zijn, altijd van jou zijn Kus me op mijn mond, terwijl je danst met mij, draai je wat sexy rond. Oh, waar gaat dit nu heen, speel jij spel met mij, laat jij me straks alleen. Dus nu of nooit voor mij, of blijf je lieve vrij. Schip je vraag, en dan met me mee, laat jou de wiel zien. Ook al weet ik niet wie jij bent, alles in mij dat wil jou Doe je, je ogen, je mond, in mijn hoofd, in mijn droom, daar op jou al rond. En oh, vannacht wil ik van jou zijn, altijd van jou zijn. Vraag er met me mee Laat jou de wiel zien Ook al weet ik nu niet wie jij bent Alles in mij dat wil jouw hart Wil je lach, wil je ogen, wil je mond In mijn hoofd, in mijn droom Daar op jouw dag rond. En oh, nacht wil ik van jou zijn Altijd van jou zijn Nou, dat was hij dan. Ja, heerlijk nummer van uh, Mitchell Tombal. en als ik je vraag ja, gewoon heerlijk nummer en ja en dan uh, ja, hij doet het. Ja, we gaan, uh, we gaan naar het volgende plaatje toe uh, die ene, een mooie vrouw van Django Wagner. <middels> Entertainment for you voor jou tot de klokjes van 7 uur. Dan blijf lekker luisteren. Feest en was verkocht Zij ik in mijn ogen En ik stond en voor een vuur en Zij was wat ik zag. Niemand dan zo temperament En was verkocht Ze keek me stralend aan Met die lach op haar gezicht Zij was wat ik zocht Door naar haar te kijken en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Kom toch bij me terug, laat mij niet alleen staan. Ga niet bij me weg, laat mij niet doen. En weet weet het was de fout. Ik heb me laten gaan, raad het in mijn bij. En ik heb verder. We waren samen in de kamer en je lachte gemaakt. De radio heel zacht en de kaarsen waren daar Ik had me voorgenomen nooit meer weg te gaan Toen kwamen er wat vrienden Ik kon de verleiding niet te staan Kom toch bij me terug, laat mij niet alleen staan Ga niet bij me weg, laat mij niet toelen. En Jullie weten het was een fout, ik heb me laten gaan Raad de keer bij mij en ik heb je er ik heb je toen gezworen dat ik niet zou laten staan Je ogen straalde blij en je keek me lachend aan. Maar dat ik weer op pad ging, dat was een slecht idee Je bent naar mij vertrokken Ik heb het mezelf al gedaan Komt of bij me terug, laat mij niet alleen staan Haar niet bij me weg, laat mij niet En Je weet het was te fout, ik heb me laten gaan Praat ik keer mijn mij Zo pijn de hele dag heb ik verdriet Het is mijn eigen schuld, dat jij me zomaar achterliet Ik ga voor jou nu vechten, kom toch bij me terug Ik laat je niet alleen staan Ik wil je in mijn leven terug Ik me nog een kans. Ik zie je in mijn dromen en dan vraag je nu tergrond dat ik nog aan mezelf denk. Die tijd is nu voorbij. We zijn voor altijd samen. Voor altijd, samen. Voor, altijd samen. voor altijd ben je nu van mij. Ik kom toch bij me terug. Wat bij niet staat. Ik ga niet bij me weg. Laten we dit stoppen. En ik weet dat was een fout. Ik heb me laten gaan. Praat ik hier met mij? En ik heb je nodig. Heerlijk nummer Jeffy Hayes, en uh, komt bij me terug. En uh, ja, zoals beloofd heb ik natuurlijk weer iemand aan de telefoon. Ja, zo, even rustig aan. Even rustig aan. Hey, dag Timmy. Hallo, goedemiddag. Dag meneer Temming, Danny Demming. En Hallo. ja, ja jij, jij bekijkt het maar. Nou ja, dat het, hè? <laughs> ja. Hey, goedemiddag. Hey, mm, ja, jouw singel. Ja. ja, hoe? Ja, voor, uh, hoe... Want ik, uh, ik, ik sta op een boot, dus ik, uh, ik weet niet of je me goed. Uh... Ik, ik hoor je goed in ieder geval. Oké, okay, top, top. Hey, uh, ja, normaal uh, zingen jullie ook in uh, duet, hè? Ja, nou ja, normaal ben ik dus een duo met mijn zus. Ja. Uh, en maar ook solo natuurlijk. Ja. Alleen in dit geval uh, zijn we dus met een album bezig, alleen Erna die heeft het last van de stem. Oké. Okay. Dus, uh, dus we hebben besloten om eventjes uh, een solo tussen tussendoor op te nemen. En dat is, uh, jij bekijkt het, maar en Dat is gelukt, dus. ja. Ja, is wel aardig gelukt. hè. Ah, is, is dat naar je zus toe of.? Wat zei je? Ah, ik, zeg, over ik, mijn zus, ja. ik zeg: Is dat naar je zus toe of jij bekijkt hem maar? Nee. Want nee dat is nee, zo nee, lastig van mijn stem is. Nou, ik mijn vrouw <laughs> nee, eigenlijk. maar ik luister totaal. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Hey, maar, uh, ja. Deze single uh, is totaal in eigen beheer geschreven? Of, uh? ja, nou ja, als, als je uh, voor de attente luisteraar is, uh, het is een cover, hè? Het is een liedje dat in 2002 is uitgebracht door Dirk Mildijk. Ja. Alleen die, die bracht hem op een, een, een hele trieste manier, zeg maar. Ja, Niet ja. Dat, uh, triest bedoel ik meer van... Je kan het op twee manieren interpreteren. Je kan het interpreteren als dat je, dat je, dat je echt, uh, er echt ziek van bent dat, dat, ze, dat ze eruit gaat. Ja. Maar je kan, er ook, je kan het ook interpreteren dat je er echt blij om bent. Ja, ja je moet... Uh, ja. Maar. ja je, zoals je het zegt, eh, laten we zeggen, het, het, het, het grijpt je dan eh, wat meer aan. Een beetje ja. meer naar de bellen toe. Ja. En, en, ja. Ik, ik, bij mij moet het altijd feest zijn. En ja, nou ja. Als het, uh, als het eruit gaat, zeg maar. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, ja, ik kan niet altijd uh, nee. reinig en, en, en serieus zijn. Nee, maar dat ben ik ook niet. <laughs> Dan wordt het saai boel. Ja. Hey, um, sta jij nog op verschillende podia's deze zomer? Een grote podia's? Ja, zeker. Ik sta uh, volgens mij uh, in, uh, ja, weet je, Eigenlijk elke weekend wel heel yeah. Ik sta nu op een boot in de Aal van de Rijn. Yeah. Uh, en, uh, daarna ga ik door naar uh, FC Utrecht. speel tegen Vitesse. Yeah. En daarna ga ik door naar Spakenburg. En morgen sta ik in Nieuw Rijn. Uh, ik sta binnenkort voor Unity uh, op het groot podium. Het yeah. ja, is zo al wat? Ze dus moeten maar mijn Facebook even in de gaten houden. En dat soort dingen. Yeah en ook nog ergens een muziek op, uh, muziekfeest op het plein of zo of, uh, nee nee nee Jordaans nee, nee, uh... tegenwoordig alleen maar uh, de echte jongens denk ik ah, oké okay. nou, ook geen Jordaanfestival en dat soort dingen wat zeg je sorry de Jordaan Festival of in uh, permanent ik kom uit Utrecht hè dus dat ja nou ja Jordaan Festival zou ik wel heel goed passen denk ik nou maar, ja, Jordaan Jordaanfestival is natuurlijk ook uh, dat, uh, er komen toch ook verschillende zangers die niet uh, ja, niet absoluut. uit Permanent komen en uh, ja nou, meestal is het bij mij, weet je, uh, uh, uh, als ze mijn live hebben gezien, uh, het meeste van de boeken komt een boeking, weet je wel. Dus, uh, ja. Uh, uh, ja, het is maar net waar je komt en waar je staat en, uh, en, en daar komt meestal wel wat uit, zeg maar. Ja, maar ik bedoel, net zoals Frans uit, hè, die komt uit Tiel en die staat toch ook op het Jordaanfestival, snap je wat ik bedoel? Dus... Ja. ja, inderdaad, ja. Ja, dus ja, ja. <laughs> dat bedoel ik, dus het maar zijn nu ik al alleen maar... Maar Frans net iets verder, hè. Sorry? En Frans luistert natuurlijk net iets verder al, hè. Ja, goed. Uh, uh, uh, ja. Je hebt maar één liedje nodig, hè? zeg ik altijd. Ja, inderdaad. Nou ja, in, di in dit geval was, uh, was hij natuurlijk uh, de lookalike uh, André Hazen. Dus... Ja. Al althans, één van de. Een van de. Ja, ja. ja, en, uh, ja je moet maar net om hebben. Ja, nou ja, dat. Dus, en uh, met het liedje, denk ik, heb ik wel een goed gevoel, hoor. want hij doet het echt super goed overal. En hij wordt goed gedownload, goed gestreamd, wordt duizend keer per dag bekeken op uh, YouTube. Dus het is wel een, uh, een liedje wat, wat mensen wel. Uh, dat we ja, wel denk ik. ja. Nee, maar jij, jij bent totaal niet, uh, niet geheel onbekend uh, in, in uh, de Nederlandstalige muziek. Nee, zeker niet. En, en ja, je zus uh, ook niet. Nee. Nee, dus dat uh, nee, bedoel nee, ik. Dus... Nou. Hey, je moet je eigenlijk ja. niet, uh, toch niet uh, zeggen van nou ja, daar behoor ik nog niet tussen. Nee, ja. Oh nee, nee, nee, maar zo bedoel ik het niet hoor. Alleen, uh, weet je, kijk je naar het Duits natuurlijk net weer iets, uh, iets meer als uh, bereik gezegd. Ja, goed, maar dat is ook een beetje de gunfactor en een beetje mazzel die je moet hebben. Ja, dat is ook zo je moet passelen. Hé, hey, maar uh, ja, zit, zit er nog iets leuks aan te komen? Uh... Ja, nou ja, ik ben natuurlijk met het album bezig, met Erna NA. Ja. En nieuwe single bezig, uh, die loopt net. En uh, ja, voor de rest, weet je, ik heb echt gewoon elke dag heb ik het leuk. Ja. Die, uh, die, uh, ik maak ook nog leuke dingen mee. Ja, en dat album, dat is uh, uh, compleet samen, of? Zijn er... is, uh, ja, we hebben zeg uh, maar tien tracks of zo, acht tracks, die, uh, die echt als duo zijn. Ja. En uh, we zetten er ook wel wat code stukjes op. Dus uh, ja, dat wordt wel, we willen een album maken waar we zeg maar uh, die aangezet. Vaak is het zoals mensen een feestje hebben, die zit een, liedje, een CD aan en dan maar één liedje zetten we weer een ander op. Ja. En we willen eigenlijk proberen te, zoveel verschillende muziek erop te zetten dat, dat ze gewoon dat lekker kunnen laten staan. Ja, inderdaad. Een beetje ja. verschillende uh, ja, variaties in muziekklanken, en uh, ja, ja. Up tempo, uptempo, een belletje en uh, dat soort dingetjes, ja. ja. Inderdaad, ja. Nou, ja, daar kijken we naar uit eigenlijk. Ja, nou ja, ik ook. En wanneer, uh, wanneer gaat dat gebeuren? Het ligt een beetje in de, ene de stem, uh, maar in principe zijn we van plan om het eind van het jaar uh, het af te maken, maar dat, ja, je weet nog hoe het voor een haast En dan uh, het voorjaar, volgend jaar uh, uit te brengen? Ja, zoiets. Ja. Ja. Lijkt me een goed idee. Ja, wel hè, ja. leuk hè? Hey. <laughs> ik denk dat we hem eventjes gaan draaien, Denny. Ja, is goed. Hé, hey, hartstikke bedankt. Ja, jij hey. ook. Veel succes. En excuus als je mij niet zo goed kunt horen, want ik hoor jullie niet zo heel goed. Uh... Nou ja, soms hap je, maar we, we, we okay. plakken er gewoon van alles en nog wat aan. Dus dat nou, komt wel goed. Is goed. Hé, <laughs> hey, succes hey, en uh, veel plezier. En, uh, ik hoor je heel snel weer. Dankjewel. Hè. Ja, hey. is goed Denny. Danny. Oké, okay, dank je. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, jij bekijkt het maar, Danny Temming. En uh, dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. <midtuig in Holland> Toen ik je leerde kennen, was jij een lieve meid. Maar nu moet ik bekennen, ik ben je lieve kwijt. Je ligt en bedriegt. Kom ik erachter, dat jij dat van mij hield Ja jij bekijkt het maar, hak jij je rotzooi naar En denk maar niet dat alles ooit weer goed zou komen Zoek maar een andere man, die jij bedriegen kan Maar denk nou niet dat jij bij mij Jij al lang in bed Dan had je net die andere vent op tijd de straat gezet Maar ik weet dat je liegt En dat je mij bedriegt Maar nu weet ik het wel Jouw liefde was een spel Ja jij bekijkt het maar Pak jij je maar. En denk maar niet dat alles Ooit weer goed zou komen Ga nu maar weg, dat is het laatste wat ik zeg. Ik wil geen leugens meer, dit was de laatste keer. Ga nu maar weg, dat is het laatste wat ik zeg. Ja, ja bekijkt het maar. Danny Timming en dat allemaal hier uh, ja, bij ZFM Entertainment voor You. Dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB plus 5C en natuurlijk ook uh, ja, op de kabelkrant... TV. Hoe je het zeggen wil. We gaan uh, een plaatje draaien. En ja, we gaan langzaam naar zes uur toe. Uh, een plaatje van uh, Danny Braaf. En ik wil dat je gaat. En uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval. Tot zo. Het tweede uur van Entertainment voor you. Ga maar weg. Ga maar weg. Suspect.